Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een middelbare school in Brabant is iemand neergestoken. Het gebeurde in Deurne... Het slachtoffer is een leerling van die school. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt wat er is gebeurd. De jongens om wie het gaat zijn twee jongens. Die zouden ruzie hebben gehad na een sneeuwbouwgevecht. Uh, en later heeft jongen, de andere jongen in zijn zij gestoken met een voorwerp. Het is niet bekend welk voorwerp dat is. Uh, de gewonde jongen is toen uh, naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie zou er een helikopter komen om hem op te halen. Maar later is er een ambulance toch gekomen. De verdachte is opgepakt. Hoe het gaat met de jongen die werd neergestoken weten we niet. De politie de in Limburg heeft in meerdere huizen 600.000 euro, 5 kilo harddrugs en een wapen gevonden. Er werden onder andere huizen in Brunsum, Kerkrade en Roermond doorzocht. Drie mannen zijn opgepakt en bij de zoekactie zijn ook twee wietplantages gevonden. Navalny staat weer voor de rechter. De tegenstander van de Russische president Poetin zou een oorlogsveteraan hebben beledigd, vertelt correspondent Iris de Graaf. Die man die was afgelopen zomer te zien in een video op de Russische staatsmedia waarin hij de grondwetswijzigingen promoten... waardoor president Poetin in theorie tot 2036 aan de macht kan blijven. Nou, Navalny noemde de mensen in die video verraders. Volgens Navalny zet de rechter zichzelf voor schut door deze zaak. En Carlin van Acht uit Helmond is klaar met alle haat en rellen in de wereld. Hij snapt niet waarom iedereen zo gemeen tegen elkaar is. En daarom heeft hij een idee voor acht uur vanavond. Nou, dat idee was alle ramen eigenlijk het hele huis openzetten, alle ramen en deuren. En het liedje Where is the love op zijn aller hart. Alleen er is een klein probleempje. Want we kunnen de, niet alle ramen en deuren natuurlijk. Doen, want deze week gaat het sneeuwen. Ja, en ondanks de ijskouw buiten hebben via Facebook mensen uit Drenthe, Limburg, Utrecht... en ook in België al aangegeven dat ze meedoen met de actie. Krijg je het weer nog volop zon vandaag in het noordwesten. Kans op een sneeuwbuitje en het is een paar graden onder nul. Dit weekend zeer koude nachten en zonnige dagen. En zondag begint het te dooien. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 is worrying me It won't be long till happiness steps up to greet me Raindrops keep falling on my head But that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 Welkom terug bij Morgen is het Weekend. En uh, de dieren vermaken zich trouwens prima in de sneeuw. Hè? Die hebben helemaal niet zoveel last van de kou. Paard ook niet? Uh, nee, mijn paard heeft wel een deken op. Maar het hoeft in principe niet. Je hebt wel heel ik groot. Ik heb veel meer dekens dan vroeger. Toen ik jong was, zag je nooit een paard met een deken. Ja, eigenlijk hoeft het ook helemaal niet. Nee? Nee, voor mij is het gewoon echt goed op leeftijd. Dus vandaar dat ik het doe. Maar oh, voor, okay. vroeger. Tot twee jaar geleden had hij nooit een deken op. En waarom doe je het dan? Dat zijn spieren nu wat stijf worden. Oh, omdat ja, ja, ja, het wat ouder wordt. Het begint een beetje jouw klachten te krijgen. Hé, hé, hé. Ik krijg ook een dekentje. Oh. Ah, ik krijg ook een dekentje, Pim. Ja, hij is zielig. Ja. Nee, dus dat, dat, dat is het hem. In principe, een, een, een gezond paard heeft geen deken op. Toch niet, hè? Nee, ik kan nee. me ook niet voorstellen. Nee. Het heeft een hele dikke wintervacht. En daaronder ja. zit ook nog een vacht. En dan die kleine hondjes met van die jasjes aan en zo. Hè. Nou ja, weet je waar ik wel... De, die, dat soort honden die, die half naakt zijn, weet je wel? Die, dat, oh, dat, ja, ja. Dat, dat ja. doorgefokte... Ja, nou, ja, misschien ja. hebben die dat wel nodig. Dat was trouwens... Ik heb een keer een, een, een, een uh, tabel gezien... van wat voor, uh, hoe lang een hond in die vrieskouw kan. Nou, okay. grote honden en Sint-Bernards kunnen daar redelijk goed tegen. Ja, maar die inderdaad heeft konjak die bij die zich, kleine ja. die kleine droppies... Nee, die niet. Nee. Die gaan dat niet redden. Ja, nou, maar die horen in je handtasje te zitten, hè? Ja. <laughs> het gaat zo stinken als die gaan poepen dan. Oh, ja. ja. Dan moet je op tijd eruit zetten, ja. <laughs> <laughs> en uh, we hebben ook... Uh, ze zijn op zoek naar vrouwelijke astronauten. Nou, Van de 560 okay, ja. mensen nou, die tijd ooit het? de ruimte in zijn ingegaan is. Maar 11% vrouw. En daar moet verandering in komen, vindt de ESA. En ze uh, zijn een wervingscampagne begonnen. Maar uh, ja, ze hebben ooit een keer een fout gemaakt... dat ze maar één maat uh, voor vrouwen hadden om uh, naar buiten te kunnen gaan. En uh, hoe heet dat? Uh, Zo'n ruimtewandeling te kunnen maken. Ja, dat paste de vrouw niet in. Oké, okay, dus je moet een maatje 36 hebben. Je moet een maatje 36 hebben. Nou, dat zal... <laughs> Maar goed, toen kwam je ook meteen met uh, hoeveel uh, leraren zijn er nou in het onderwijs. Want kijk, als het dan ergens recht getrokken moet worden, moet het ook ja, bij zeker. de andere recht getrokken worden. Oh, Dat uh, is echt heel erg. 19% procent, ja. 19% oh. procent is mijn man. Ja. Waaronder mijn uh, bonuszoon. Die, uh, <laughs> die, die zit in het primair onderwijs. Oké, okay, één van die 19. Het ja. is één van de 19%. Ja, het is wel triester. Dat is zo weinig. is dus... we goed. Mu muziek, muziek. Ja, ja. Tracy Chapman met Baby Can I Hold Your Life. Eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I say. was nog een leuk lijstje tegengekomen met allemaal 1 april grappen van Google. Nooit geweten dat Google humor even gevat, uh, uh, maar het zijn nee. wel leuke dingen. Ja, <laughs> dat vond ik ook inderdaad, ja. ja, ja. <coughs> een van de betere. geslaagde 1 april grappen van Google komt uit 2004. Ze zochten hoogopgeleide engineers om te gaan werken bij Google Cooperius Center. Een reset centrum op de baan. De afkorting was uh, al een beetje af te lezen... dat het om een grap ging. Google Companions Hosting... A Fornament and Experiment in Search Engineering... oftewel GCH. c h Cheese. Yeah. Google Cheese. E-E-S-E. <laughs> A -A -A, dus G-Cheese. <laughs> waar ze gaan uh, experimenteren met High uh, Destiny... High Delivery Hosting, oftewel hi Day hi Day ho hi d ho ja, ja. ja, wel leuk bedacht. Ja, ja. Ja, ja. In 2010 komt uh, Google met uh, eindelijk is het zover een app om onze huisdieren te gaan begrijpen. Dus een vertaalservice voor de, uh, voor de dieren. In 2017 komen ze met, 2007 komen ze met een uh, toilet uh, internet uh, service provider. Dus dan moet je gewoon. Een, uh, een, een kabel van uh, Google uh, doe je door de wc. Dan krijg je gratis internet met een uh, snelheid van 8 uh, bits. Uh, je spoelt de kabel van Google door het toilet... en 60 minuten later kan je gebruik maken van internet. <laughs> een beetje nou, van dat zou ik niet geloven. Nee. <laughs> en dan heeft uh, Google nog... een uh, Google lost een probleem op met het zoeken... Dus hoe lossen we uh, het, het liefdesprobleem op... met Google Romance in 2006 oh, ja. van Google... Ja, met ja. een nieuwe zoekfunctie die gebruik maakte van soulmate-search. Ja. Geef alle informatie waar je naar op zoek bent... en Google vindt jouw soulmate. En, uh, maar ja, wat dan? Wat was de grap? Is het, <laughs> hoe krijg je de beste zoekresultaten? Niet door de machines en algoritmes. Uh, wacht even. Dat, ja, dat hoort hier dat, niet Dat, bij, dat nee, was het. ja. ja, ja. Tegenwoordig noemen ze dat een uh, datingsite, toch? Ja ja, ja, ja, ja. Maar er zat er blijkbaar geen grap af. Een nee. ja, het klinkt goed. Ja. ja. Uh, even kijken, hoe krijg je de beste... Uh, niet door alle uh, machines en algoritmes... maar door mensen te in te zetten. Vanaf 2008 was manpower subs 25 oh. miljoen <laughs> Chinezen zouden 24 uur per dag... in ons slechts 32 seconden... de beste resultaten van een zoekopdracht geven. Ja, ja. ja. Een beetje flauw. Ja, dat vind blaal. ik ook inderdaad. Dan ja. ja. hebben ze er ook nog eentje met duiven. Dan gaan we ja, duiven op nou, zoek. Dat gaat te ver, dat moeten ja. ze maar zoeken. ja. ja. ja nou, die, die waren een beetje te doorzichtig. Ja. Ja. Ik vond die van de, van de WC wel leuk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus. Goed, nu even weer een, een Nederlands blokje. Ja. We beginnen met uh, Mannencore Kunnerspoor. Mooi man. Yeah.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 Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje kom zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje kom zo. Eventjes geduld nog, want het beursje komt zo. Er lagen twee verslaafden samen in de goot.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 Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadombus die hen bij de grove De andere junks maar wachten, want een busje kwam toe leed. Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo. Pusje kom zo, pusje kom zo, pusje kom zo, pusje kom zo, pusje kom zo, pusje kom zo. Eventjes geduld nog, want het pusje komt zo. Er stonden twee verslaafden voor de poorten van de hel. Ze wilden graag naar binnen en ze trokken aan de bel. De duivel deed hen open, hun zag die twee daar staan. Hij zei nog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 Daarvoor hoorden we het uh, mannenkoor Karnerspoor met Mooi Man. Ja. Oké, okay, we gaan in ons uh, uh, Nederlands hoekje nog even door. En uh, als volgende is Ria Valk als ik de golven aan het strand zie. verschuil ik achter zachtdoeken zo zacht als zij. Voordat het gaat beginnen, loop ik de kerk naar binnen en stel me ergens achterop vlak bij de orgelgalerij. En als op zoete tonen ze weer zacht gaan mendelsonen, dan raak ik weer volledig van de kook. En als het ja wordt stotteren, begin ik zacht te snotteren en ik vind het nog lekker ook. Oh, bruiloft en partijen, begin ik zacht te schreien. Mijn tranen biggelen dik en rond, ik krijg een zout, smaak in mijn mond Het aandrukkelijke tips, schat, waarmee hij altijd sliep, schat Die is je man nu voor de wet, en niet alleen maar voor in bed En als jij trouwt met Herman, wat een vreemde combinatie Dan raakt meneer Pastoor zelfs van de koo En als die ja wordt stotteren, begint hij zacht te snotteren En hij vindt het toch lekker, oh Oh, op elke bruiloft huil ik, ja op elke bruiloft huil ik. Met slippere dagen ik om bij elke bruiloft mis te zijn. Want als er één gaat huwen, verlies ik al het ruwe. Dan blijkt mijn grond de grove mond ook plotseling, ontzettend klein. Gebeurt onder het zingen en het wisselen van de ringen. Meneer, is deze kerk wel waterproof? Oh, bruiloften, ja eerlijk, het huilen vind ik heerlijk. Ja, zolang als ik zelf maar niet hoe. Ja, ja, ja, daar zijn we, daar zijn we weer. Uh, ik heb nog een, uh, een, een nominatie voor de uh, Incapable Hoeftoeterprijs. Uh, voor dit jaar, gaat. We zijn nog pas in het begin, dus we kunnen er nog meer uitkomen. Maar het is wel een goede kans hebben. Het is Vrije Sociaal Nederland. Het is een politieke partij. En, uh, dat, wat best wel als een fantastisch idee begonnen is. Uh, uh, Willem Engel die was, uh, was ook lid, maar die is inmiddels geroyeerd. <lacht> uh, het was een partij die tegen de, van de maatregelen van de corona af wil. Een standpunt wat ongetwijfeld veel kiezers wel voor voelen... Maar daar stopt het positieve uh, nieuws ook meteen mee. Amateurisme speelt er vanaf de eerste dag de hoofdrol. Nu de, eerste part, de meeste part, uh, bestaande partijen van de Tweede Kamer Rutte zijn gang laten gaan, zou je denken dat de groep buiten het parlement de aandacht zal ophuizen. Maar VSN is totaal onbekend gebleven. Terwijl viruswaarheid, eerder viruswaanzin, wel een grote bekendheid kreeg. En in uh, personele zin met VSN. Uh, is uh, verknoopt. Dus deze zijn met elkaar verbonden. Uh, het tekende een ongelukkige geboorte van een partij die direct zijn eigen glazen ingooide. Um, slechts heel even leek uh, VSN aandacht te gaan genereren. Viruswaarheid-kopstuk uh, Willem Engel haalde de kandidatenlijst. En de partij kreeg veel steun van coronacritici uh, van uh, café uh, Weltsmeester. Wat, uh, wat, je, wat je er ook van vond... Het, was, het leek een mooi uitgangspunt... voor een verkiezingsoverwinning. Maar een, grote, maar een vrij grote beweging... achter zich leek... VSN zich even... Uh, één of twee zetels binnen te kunnen halen. Maar de komst van Engel deed het omgekeerde. Er brak ruzie uit over de koers. Filipinos zetten Engel... en zeven anderen uit de partij. en Terwijl inmiddels... wel op de uh, kandidatenlijst stonden... Daarom heeft Vrij en Sociaal Nederland nu twee websites. Twee kandidatenlijsten. En een website heeft geen streepjes of URL. De ene heeft geen streepjes in de URL en de andere wel. En zoiets niet, dat zoiets niet goed kan aflopen... ja, dat weet eigenlijk iedereen wel. Maar de mensen van VSN kennelijk niet. De kiesraad besloot er vrijdag over. Er werd nog een onderzoek gedaan wie de naam VSN mag voeren. Een rare discussie... Want deze naam heeft nauwelijks enige bekendheid... en heeft dus eigenlijk geen enkele waarde volgens de Kamer van Koophandel. Ja, het is toch raar hoeveel partijen we hebben inderdaad, ja. We hebben heel veel ja. partijen. Maar deze is dus eigenlijk al de kop ingedrukt voordat hij ja. begonnen was. Maar je hebt nou tegenwoordig ook vaak de discussie... Ja, is, uh, is dat een teken van democratie als je heel veel partijen hebt of juist niet? Ja, weet je, het is zo versnipperd. Het, het, het, je, je, je kan bijna geen kabinet meer maken. Nee, nee dat is waar. Ja. Het is allemaal coalitie. Het is allemaal coalitie. En, en je moet tegenwoordig echt met vier partijen een, uh, een, een, een, een coalitie maken. Zoals ze nu gedaan hebben met uh, VVD, ChristenUnie, D66 en... Uh, ja, CDA. CDA. Klopt, ja. ja, ja. En ja, dan dus zie je ook weer van die hele rare dingen, zoals nu... Uh, dat, die, dat die gasten wegliepen bij de, uh, bij de stemmingen ja, de zorg, over de ja, ja. zorgdingen. Uh, en dan nu achter de zorg gaan staan van... ja, we vinden dat ze salarisverhoging krijgen. Ja, dat ja, ben je ja. in mijn... weer gewoon niet echt uh, geloof ja, aan de andere kant... twee partijen, net zoals in Amerika, is ook een beetje te weinig. Nee, maar ja. we, we hebben altijd wel meer partijen gehad. Maar zoveel als er nu zijn en zo versplinterd ook. Ja, zou je een maximum moeten stellen? Zes of zo? Of de kiesdrempel veel hoger stellen? Ik denk dat je de kiesdrempel hoger moet stellen. Ja, dat komt het als hetzelfde klik. We moeten wel met partijen samen gaan werken. Maar jij, jij bent ook een PvdA, hè? Ik ben ja? geen pvda Oh, dag sorry. Nee, ik ben <lacht> nog iets linker. Nog linkser, ja ja. ja, ja. Nee, ik, uh, waarschijnlijk, uh, ik zit te twijfelen of uh, Partij voor de Dieren of SP. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Ja, SP mag wel meedoen aan het debat, maar de PvdA niet. Dat ja, is toch raar, De ja, PvdA had wel zo op zijn lazen gehad naar het vorige kabinet. Ja, ja. En daar hebben ze juist goed gedaan, ja. Ja. ja. ja, ik vind wel terecht hoor, dat ze op een lazen gehad hebben. Maar ik vind het niet terecht dat het VVD er gewoon niet voor afgerekend wordt. Net zoals nee, nu klopt. ook. Ja. Ah, Nou, doet hij het goed. Vind je? Ja, ik vind dat hij het goed doet, ja. ja. Ik Hij in is een de... enquête over de coronamaatregelen, hoor. Ja? Ze lopen constant achter de feiten aan. Ja, op basis van wat voor de informatie. De GGD is dusdanig in de afgelopen tien jaar bezuinigd dat die hun taak niet kunnen doen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja ik... Uh, ja, denk je? Nee. Ja, ik ben wel dus... tevreden over hem. Moment, ja. Ja. Uh, ja. Nee, ik ga niet nee. op hem stemmen, maar ik ben wel tevreden over hem. nee. Nee. Maar goed, uh, van dat hekelen onderwerp, gauw naar album van de week, ja. De van de week. Het album van de week is Beach Boys met Surf's Up uit 1971. Het uh, Surf's Up is de 17e studioalbum van de Beach Boys. 17e. Het werd uitgebracht op uh, 30 augustus 1971. En uh, nog meer eigenlijk dan in de vorige albums... gaat, uh, gaat het album meer, gaan de teksten... meer over milieu, sociale en gezondheidsproblemen. Ze zijn een beetje afgestapt van het uh, 'surf Up gebeuren. Geen fun, fun, fun meer, maar uh, uh, andere onderwerpen van de teksten. En dat geeft uh, de titel van het album zeker al aan. Ja, Surf's Up. Surf's is eigenlijk uit het, uit het beeld van hun. Ja, De Beach Boys, wie kent ze niet? Uh, Brian Wilson, Carl Wilson, Dennis Wilson. Twee vrienden, Mike Love en Bruce Johnson... En later El Jardin is erbij gekomen. Erg mooi gemaakt. Erg mooie muziek. En vooral uh, de harmonieën zijn bekend van hun. En natuurlijk de muziek uh, van Brian Wilson. Uh, een, ander, uh, een heel goed voorbeeld van uh, een compositie van Brian Wilson... is het volgende nummer. Till I Die. Hier komt hij. MUZIEK Het is een uh, autobiografisch uh, lied van Brian Wilson... over de dood en uh, over je hopeloos voelen, je onmachtig voelen. Hij zat in die periode in geweldige depressie... en dat dacht heel vaak na over de dood en over het leven. Maar zoals je kunt horen, dat kan wel leiden tot hele mooie nummers. Hè? Uh, ik wil ook een stukje tekst eruit voorlezen... uit dit uh, mystieke nummer, toch wel, ja? I'm a on a windy day... Pretty soon I'll be blown away. How long will the wind blow until I die? Nou, dat is toch wel een heel mooi nummer inderdaad. Hè? Mooie teksten en ja nadenken over het leven kan geen kwaad natuurlijk. Het volgende nummer is het, uh, het laatste nummer, Surfs Up. Geschreven door Brian Wilson en Van Dijk Parks. Die vooral uh, de tekst heeft geschreven. En ook dit lied gaat niet meer over uh, surfen. Het gaat meer... Uh, ja, uh, ook een mystiek nummer eigenlijk. Het beschrijft een man in een concertzaal. Die een spiritueel ontwaken ervaart. En zich neerlegt bij God. En de vreugde van de verlichtingen. Nou, dat allemaal in één nummer. We gaan luisteren. The street, quicksilver moon Carriage across the fog To step to lamp, light cellar tune The laughs come hard in all things are. The glass was raised to fire and rose The fullness of the wine, the dim last toasting Subtitles Dankjewel trouwens voor de Beach Boys. Geen dank. Mooie, mooie muziek. muziek. Ja. Dat is echt goed. Ja. De Haarlemse gemeenteraad wil dat burgemeester Jos Wienen... steng maatregelen neemt tegen demonstranten... bij de abortuskliniek Bloemenhoven. Een motie over die in december werd aangenomen... heeft burgemeester nog steeds niet uitgevoerd. De raad roept Wienen op het matje... tijdens een extra raadvergadering op 17 februari... De anti-abortus-demonstraties georganiseerd door de Duitse stichting Domün, Domini. Een Duitse uh, stichting? Een Duitse, ja. Het is en die Duitse komen Duitse hier... Uh, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben thuis niks te doen, denk ik. Dus ik weet het niet. In Duitsland mag het er ook, abortus? Zal toch wel? Volgens mij wel. Ik ja. zou niet weten waarom niet. Nee. En waarom dan helemaal naar... Ze willen gewoon naar Zandvoort, dat is het. <laughs> Ja. Wat is dit dichtstbij zijn? dan nou, Borteskliniek, Ah, Bloemhoven. Gaan we daar gaan. Ja. En dan gaan we door naar Zandvoort. Ja, naar het strand. Ook binnen de gemeente. Naar het Naakstrand. Hè? He? Oh, Na het Naakstrand, ja. <laughs> Allemaal Duitsers op het Naakstrand. Nee. De meeste mensen gaan niet naar het Naakstrand. Uh, de kliniek ligt precies op de grens van Heemstede en Haarlem. Het gebouw heeft twee ingangen. Eén op de Heemstedense en één op Haarlemse grond. Inmiddels is het de goedkeuring van de rechter aan de heemstedense kant... een extra buffersone van 25 meter in plaats van de reguliere 10 meter aangewezen. Hierdoor komen demonstranten op meer afstand van de kliniek te staan. Juridisch kan dit omdat de rechter een vergelijkbare gevallen gemeente heeft toegestaan... lokale en de demonstratierechten beperken. De Haarlemsse burgemeester Jos Wiene heeft het recht zelf, heeft zelf gekozen voor een meer adequate maatregel, een bufferzone. Hij heeft bij de Haarlemsse ingang demonstratiefakken aangewezen, laat de woordvoerster van Daphne, Simone, eh, Daphne Simonenberg weten. Een bufferzone lost het probleem eh, van volgen en herhaaldelijk aanspreken niet op. Dat is toch triest. Ja, ja. Vind ik ook inderdaad, ja. ja. ja. Ik niet kunnen. Maar goed, nee. uh, we gaan richting uh, de dingers. We gaan even een stukje cabaret doen. Hier komt ie. Vraat de financiërs. Oh, dank u wel, hoor. <lacht> Geweldig gezellig. Geweldig gezellig. Even zetten, wacht even, hoor. Even goed gaan zetten. Als ik naar beneden hoor. <lacht> Zo. <lacht> gezellig. Voor onze eigen crew, hè? En weer thuis, hè? Dag, meneer. Dag, meneer. Dag, je wagen. Hoe dan zit er nog één. Dag, meneer. Oh, verrek, nou zie ik het pas. Het zijn leken. Ik dacht dat het ook ha-ha, Ik hou even de gitaar stemmen. Geef u me eens even de A van Antonius geef u me de B maar van Benedictus. Nou, met Antonius en Benedictus zal het wel gaan vanavond. <lacht> Dames en heren, voor zover u het nog niet is, ik ben Frater van Nancy, is het uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende Frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubago voor Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij nog schijnt het in Schimmert een brullende broeder. En in Herkenraad een kroenende waardemoeder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 Na het concilie. Zeg, dat concili duurt nog minstens 85 jaar, hè? Nou ja, de tien overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die uit de recreatiezaal. Wil je nog een puul, zeggen ze een schin op gun. Zeg maar ja, tegen het leven. Ja, tegen het leven Want je allen. je glorie en je hey. Zeg maar ja, tegen het leven. Ja, tegen het leven, anders suiker het leven nog niet. Zeg als u zin op om mee te zingen, graag hoor. We zitten nog toch zo gezellig, ecumenisch op. De laatste spreuk al van de ecumenische beweging: samen naar de kerk. Ja, gezellig! <tieden> We liever er nog één, zeggen ze in gelien. Zeg maar ja tegen het leven. Ja tegen het leven, met je armen en je knopje ja, en je geestje, kolorum. Zeg maar ja tegen het leven. even iets vertellen over mijn stamcaféetje. Ik kom vanmorgen voor bij mijn stamcaféetje. Ik denk, ga eens even een kopje koffie halen. Ja, het was tenslotte nog bezochend. Eh? Ik sta aan de tonenbank. Kom er een chauffeur op en Die chauffeur die zegt tegen mij, vrater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, vrater, bestaan er zulke grote penguins...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 Zou je toch lachen? Mijn kersen Dat Wat was het koud, mijn kersen hè? Oh, jongen, wat was het koud, mijn kersen Ik ben nog goed, ik ben mijn eigen dag. we van Nantjes. wat is het koud, mijn Kerstmis? <lacht> ik wil mijn stamcafietje binnengaan... om een klein hartverwarmertje te kopen. Wat denk je dat ik voor de deur zie zetten? Een nonnetje. Ik zeg, zuster, wat doe jij daar? Ze zegt, vader, ik haal op voor Kerstmis. Ik zei, Mens, je mag wel eens voor je eigen ophalen. <lacht> dan zie je eruit, je hebt een hele rode neus, je ziet blauw van de kou, dus ga maar mee naar binnen. Ik ze zeg ze Vraag, er een non in een café? Ik zeg, je zeker een non in een café. Ze zegt, dat doe ik niet, ik zeg, Je doet het wel, je gaat naar binnen, vooruit! Ik zeg, Nou, vooruit, dan maar, maar dan wel graag in een donker hoekje, hoor. <lacht> enfin, we zitten in een hoekje, ik zeg, En je gaat nou ook, ook iets gebruiken, je neemt een dubbele jenever. Dat ze vraagt er een non-Jenever, ik zeg ja zeker. En een kouwe non en dan een dubbelje Never, vooruit. Ik dat ze nou, maar moet weet dat kan niet doen, je Never. Ik zeg: Je neem een dubbele Never, schnapp. Ik zeg dat ze nou, vooruit, maar. maar, dan wel graag een kopje hoor. Fijn, dan kom komen over. Ik zeg: Er komen over. Ik zeg: Over, voor mij een vermoedje en dan een dubbele Never en een kopje. En die ober die roept naar het buffet. ver moet dat een dubbele nee van een kapi. Toen roept de man van achter het buffet: is dus die verrekte nonder nou weer? Ja. We gaan uh, afscheid nemen en uh, tot volgende week wensen. Dat, dat is alles. Dat, ga, dat, ga, dat is alles, ja. Hebben we volgende week nog iets speciaals? We hebben volgende week niks speciaals. Ingeborg? Als u nog een idee heeft, dan kunnen we dat natuurlijk altijd laten weten. Maar... Ja, zeker. Oké. Okay. Ik heb geen... Uh... Nou, dat Ik geen... kom er met... in de loop van de week wel op, maar... Ja. Dan sluiten we af met ons uh, gebruikelijke nummer. Erik Aijden met Always Look on the Bright Side. Always look on the bright side of life.